Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. De verdachten in de zaak van Peter R. De Vries blijven zwijgen of ontkennen. De twee staan vandaag weer voor de rechter. Het OM denkt dat Delano G. van 22 de schutter was... en dat Camille E. uit Polen de vluchtauto bestuurde. Camille E. sprak net wel in de rechtszaak via een tolk. Ik heb niemand vermoord, zei ik u dood gemaakt, uh, En ik wist niks over moord zei ik u doodslag. De zoon en dochter van Peter R. Vries komen later vandaag aan het woord... Het is bijna een jaar geleden dat Peter Erden Vries van Dichtbij werd neergeschoten op straat in Amsterdam. Er moet misschien toch meer gas worden opgepompt uit Groningen, zegt de Mijnraad in een advies aan het kabinet. Eigenlijk was het de bedoeling om vanaf volgend jaar of het jaar daarna helemaal niets meer uit de grond te halen. Maar dat plan moet dus misschien op de schop, omdat er anders tekorten kunnen ontstaan. Geneeskundestudenten die hun patiënten agressief benaderen of onprofessioneel zijn... moeten makkelijker kunnen worden weggestuurd zeggen examencommissies. Nu moet er nog een heel dossier worden opgebouwd, maar dat duurt vaak erg lang... terwijl je niet-functionerende studenten volgens hen juist zo snel mogelijk weg wil hebben. En het was een behoorlijk regenachtig pinksterweekend. Vooral zondag en gisteren kwam het op veel plekken met bakken uit de hemel. Bijvoorbeeld bij Beppi in Amsterdam. Zij woont op een woonwagenkamp waar de boel compleet onderliep is te zien bij AT5. Het is toch geen stijl dat je zo naar je huis toe moet... Ik moet met mijn kap zijn. Als ik nou naar de stad toe wil, hoge hakken, hoe kom ik hier dan weg? Het is niet de eerste keer dat Beppie tot haar enkels in het water voor haar huis staat. Ze heeft de gemeente gebeld, maar echt soepel gaat dat nog niet. Als je 16 keer moet bellen voor een klacht, dat is toch niet serieus meer? Het dweilen met de kraan open. Ik ben het zo spugzat met dit. De gemeente zegt dat ze bij het waterbedrijf moet zijn. Het waterbedrijf denkt juist dat de gemeente het moet oplossen. Het weer in het noorden en zuidoosten kan het een beetje regenen vandaag... maar de rest van het land houdt het droog bij een of 19. Morgen wisselvallig en een het koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden. Er staat alleen file op de A7, de Afsluitdijk, richting Noord-Holland... tussen Bresandijk en Den Oever. Vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Ik denk tenminste dat het een brillenmerk is, I Wish. Maar dat is uh, toch echt uh, de titel van, uh, van dit nummer, van Stevie Wonder. Jij, jij weet ook alles, hè, Nou, maar. inderdaad, ja, ja. God, je bent wel heel erg, uh, zeg maar, van alle markten thuis. Uh, is dat zo? We kregen nou, net geval. nog even een uh, klein van berichtje van, van onze uh, grote vriend Rob Snor, uh, Rob Harkamp. Ja. Net 75 hoorde trouwens. Van harte gefeliciteerd oh, yeah. Rob nog. Gefeliciteerd erop. Um, gefeliciteerd erop. Dat het Henk van Capella was. Die de tv eruit gooide. Ja. Bij de ja. Maar daarna wel heeft betaald. ja, ja Zo ja, was Henk ja. ook wel. Zo was Henk ja. Ja, ook. Ik in, inderdaad. Ja, dat was, maar uh, dat is een aardige, aardige aanvulling. Op, ja. uh, op, ja, ik, uh, ik heb het praatje. verhaal uh, gehoord gekregen. Van mijn ex-zwager. Oh, okay. Die daar veelvuldig de, uh, ja, de boel. Frequenteerde uh, ah. daar. In de tijd dat Hans Bank. Nou dus. De Scepter heeft. Ja. Dus, ja. En hey, jongens, hebben jullie uh, meegekregen.? Uh, de, de, de discussie die is ontstaan na de. Uh, biergooierij met Mart Hoogkamer. Ja, dat heb ik... Wat is er ja. mij gebeurd? Ik ja, ja, moest daar nog even maar... aan denken, want hoeveel glazen ik niet van mijn kop heb gekregen? Nou, ja, nou, dan nou daar had ik het vanmorgen nee. nog over en dan wilde ik hier toch nog even wat over. Kijk, hij, hij stopte nog 20 seconden, maar ja. uh, nou, jij hebt het ook meegemaakt. Ja, maar, maar uh, ik heb er wel de hele rit uitgezongen. Ik denk, laat me niet gek maken Nee, door zo een paar... Is het. Uh... Ja. Was dat uh, niet bij het dranklied? Bij Bier. drinklied? Want Frank. daar kwam het vanmorgen ook, te dat jij wat bieren over je heen hebt. vraag goed nog van jullie nog Bieren hebben, kom maar hoor. Ja, denk, daar ah, komt er wel ja. wat op je ja, af hoor. Ja, wij waren in uh, teleur met de mannenkoor en uh, ook dat de drink niet. Daar was jij ja. trouwens niet bij trouwens. Oh. Maar dat uh, daar gebeurde, uh, al die mannen die hadden natuurlijk al een slok op. Nee, hey, uh, dat, dat hoor je niet van. Nee, nee, steeds, steeds, <laughs> steeds, steeds, zeker wat de mannenkoor vroeg. Nu uh, drinken bij het uh, gemeenschappelijk. Uh, dus. Dat was de drink, drinken. Ja. <laughs> Alle uh, bier tegen het plafond aan. Ja. Ja, die, die eigenaar die werd helemaal gek zeg. Ja. ja, we moesten er bijna uit, maar. Uh, ja. Toen zijn we ermee gestopt. Hebben ze gewoon opgedronken. Weggegaan. Nee, Maar jij hebt ook wel meegemaakt. Ja, ik heb een keer een optreden gehad op het sint Janskerkhof in Utrecht. Waar het tegen honderdjarig bestaan van een of andere studentenclub. Nou, en als je dat tuig daar bezig ziet... dan kan je je bijna niet voorstellen dat dat dus de toekomstige ministers zijn... en CEO's en weet ik veel wat ze... Maar uh, en Misschien zelfs medici, maar die gingen dat dus volledig uit hun ja, plaat. Ja, maar ja, ik heb ze ja, toch wel ja. teruggepakt. Er zo, is ja. een aantal van die luiden toch wel met gehoorbeschadigingen... ...huisgegaan, ja. denk ik. Oh, dat ja. de, de, de geluidknoppen gingen even... <coughs> nou, geluid. ik deed een, een, een politie-sirene na. Maar dan nog een keer door het microfoon. Dus ik zag wel... Achter in de zaal zag ik helemaal gasten zo staan. Hij de handen op hun oren zo. Dus die zijn daar... Maar ja, ik... ik ik had natuurlijk al een pakje aan wat als een lap werkte op een rode stier. Ja, ja, ja. Een foute geruite broek met ja, dido, een fout ja, ja, ja. geruit jasje. Ja, dat dus, heel erg. Ik had nog niet twee woorden gezongen. Maar het mooie was, de die zaten daar vooraan in Luierleunstoel. Het oh, ja. tuig was in de zaal, hingen aan, uh, uh, aan de lampen... met afgerukte mouwen van rockkostuums en zo. En uh, als die priesters dan bleven zitten... en uh, ze deden de duim omhoog dan mocht de artiest de act afmaken en nu moest hij weg. Oh, ja. Gingen de prezen staan met beide duimen omhoog... dan moest de artiest nog een keer... Oh ja? Weet je, ja, zo kon het gebeuren dat Willy Alberti tot vijf keer aan toe glimlach van een kind moest zingen. Ja. En op een gegeven moment zei hij: "Jongens, je moet weg. Ik heb toch mee te doen." Nee, op, wuppe, er ging, er werd hij weer podium opgeduwd. En dan ging hij weer. Om, lach, weet om, je. Je, om, ja. om om jouw woorden te gebruiken, Willy Alberti. Dan krijgt hij Alberti. Ja, maar, ja. maar gingen die presteren staan met de beide duimen naar beneden. Ja, dat en het was doen. dus in mijn geval naar. Vier woorden van het compleet al. Dat was het zijn voor de zaal om te gaan gooien met alles wat nee, maar in handen was. Niet nee, nee, nee, maar... alleen maar bier. Dus ja. ik zag daar op een gegeven moment van die Oostenrijkse porseleinen. Carafjes met wapperende tinnen deksels op me afkomen. <laughs> en kleintjes peels en alles. Dus die moest ik natuurlijk wel ontwijken. Want in tegenstelling tot de Blues Brothers... waar ze netjes achter een hek stonden... stond ik daar gewoon... Maar ja, dat, uh, dat was top, wel top. vergelijkbaar. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja, het <laughs> is inderdaad een mooie... Maar goed, uh, ja. ik, ik, ik heb de act afgemaakt. Ja. En toen ik klaar was... toen kwamen die, uh, kwam een van die organisatoren naar me toe. Hij zei, nou, ik vind het wel klasse dat je het af hebt gemaakt. En, uh, dus ik kreeg ook gewoon mijn geld en zo. Nou, wij zijn daar nog gebleven, hè. <laughs> ik heb me kapot gelaten. <laughs> wat wij daar gezien hebben, jongen. Toen is... we daar aankwamen, want we vroegen de weg. We waren er bijna. Ik draaide mijn ramen open. Ik hoorde wel al wat kabaal. En die vent aan wie we de weg vroegen. Dan, nou, jullie zijn er bijna. Dus, uh, en inderdaad, er was al wat kabaal. Dus we moesten een klein stukje rechtdoor. De, de, de Chevy geparkeerd. Weiden eruit, en toen zegt Ger, moet je kijken... er zit een, een beer in die Hannemag-bus. je lult. En inderdaad zat er een beer achter in de bus met een muilkorofoon. Ja, medeel. En we kwamen het pand binnen. Dat was een soort echt zo'n typisch ouderwets schoolgebouw... met zo'n granitovloer. En het halve pand was al geïnundeerd... met water, pis en, uh, en bier. En we kwamen een soort uh, geïmproviseerde uh, ge coulisse binnen. Een soort kroeg, moest dat voorstellen en daar zat die andere beer aan de bar, oh, ja. zo'n oh, oh, oh. vergroomde ijzeren cirkel. Maar dat was backstage, hè, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar hij zat aan de bar. Ja, samen met een, een dame, een, een dame, een, een naakte dame in een bontjas. En een, uh, uh, uh, hoe heet het, Willy Alberti en Anita Meijer. En ja. Uh, ja, dat wat was, was er nog meer? Er waren, waren meer artiesten. Dat zou ja. het het een film cool. van Follini uh, kunnen ja. zijn. Ja, dat was echt. Ja, maar die beer, die had ook een muilkorf op. Die zat klauwen die... aan die bar. <laughs> <laughs> ja, dus we kunnen stellen dat het biergooien ja. van, alle, van alle tijden is geweest, Was het nou biergooien ja. of biergooien? Bier, bier, bier. Oh, ja, biergooien uh, bier met biergerand. Ik moest een keer filmen bij Normaal. Oh. Nou, toen heb ik maar een, een, een, een zuidwestertje opge yeah. ja, ja, opgedaan. Ja, ja je niet wil het uh, nou, dus, Maar die koor... hoogkamer die nokte er mee dus. Ja, ik ja, ik het, ja die nokte er mee. Na, na 20 seconden, seconde, je zegt uh, later, en nee, nee, liep het uh, nou. podium af en hij uh, kwam niet meer terug. Het schijnt zo te zijn dat uh, bij een optreden van Roman Hersen. dat moet je ook niet zijn hoor, want nee, dan wordt ook met bier gesmeed. Dus. Ja, ik, ik heb zelf een hele korte uh, muzikale carrière gehad. ja? ik wil er eigenlijk niet over praten, maar ik heb even... Anders dan die het mannenkoor. Nee, mannenkoor ook nog een keer, maar ik ook nog eens een, keer, uh, een, een paar weken de, de bekkens bediend bij uh, de kwalletrappers. Oh ja? Ja, en die gingen een keer naar. Uitverkochte ja. huis hoor. Ja, maar ja. Goed, die moest goed de maat houden. Hè. Dat ja. kon ik wel redelijk. Dus, uh, maar we gingen een keer naar een, een, een, een studentenclub in Amsterdam. En we moesten daar ook optreden. Nou, we kregen ook van alles aan ons. Ja, de, stuig, man. ja Tuig wordt fantastisch, de man. Ja, dat is <laughs> Maar we hebben later wel alleen gelachen, hoor. Dus, uh, ja, tuurlijk. Ja. Ja, hey nee, goede muziek. Ja we doen maar even een liedje. Ja lijkt me we wel want anders gaan we. Het is al bijna kwartier lullig. Ja dat kan niet man. Heel dat goed. kan niet. Maar ah, wel mooie muziek hè? Ja, hey ja. hey ja, Hans hey, kijk mooi. eens ja. wat is het wat is het Vliet uh, op midnacht. Nee Chicago. jou. Nee wie dan? De Eagles. Eagles, oh, de Eagles natuurlijk ja natuurlijk ja. Ah ja, je hoort, ja, ja ook een onderdeel van het wat manenkor kunnen zijn dat had gekund dit, maar die, ja, dit ja, was dat iets beter ja, ja. vind ik persoonlijk <laughs> ja. hoor. Ja. Ah, man, er zit wat meer uh, variatie in de toonsoorten. Ja. Nou je moet het uh, manenkor niet uitslachten want dat is nee, het mooiste het toch? Ja dat is toch. Ja als ze lucht ja. Nou ja. Meester, meester waren. Meestal waren we lucht ja, dat is ook weer dat... Meestal wel, maar. Uh, te... Ik heb ja. er net het hele stuk over te lezen, ja, je hebt gelijk. Ja. <laughs> heb, jij nog, heb jij nog Jan de Hoop gezien met de laatste uitzending? Ja, nou, ik zag het <laughs> ja. later, ja, maar uh, ja, ja, die kon ik ook helemaal niet meer. Uh... De Waterlanders uh, schijnen nogal. Um, ja. uh, ik kwam door. helemaal niet meer bij. Zeg. Ja. Ja. Dat ging wel eerlijk af, ja. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, ja, die man heel, ja, die is gewoon heel erg. Uh, emotionaal. Oh. Ja, ik wil hem wel even laten horen, want hij, hij is te grappig. Oh, wacht even. Er is even... zit er nog reclame er voor. Ja, er zit reclame voor. Ja, dat ja, is ja, een beetje de reclame. Oh, ja, ja, oh, daar komt aan. Ja. Ja. Name as many F1 drivers as you can with 25 or more winds. Er staat nog Hallo? iets te loeien ergens, Ger. Er staat nog een, uh, een flapje open van uh, YouTube. Oh ja. En die moet je eerst Hier, even de nek uh, draaien. Nee, nee, nee, nee, nee, dat gaat niet goed. Je moet eerst even dat uh, tabblad van YouTube... dat ja? staat open. En die moet je eerst dicht doen. Want er staat nog iets... Uh, staat, nee, ja, ja, ja. Die, Jammer hè, Frank, En die dit. moet je ja. even uitzetten. Dat is de boosdoener. Jeetje het is Ja, je acht, techniek... ja, ja, ja, ja. Nee, niet het. Oh, nee. nee, ja, hier. ja bijna. Hier. Die moet je inklikken. En. Oh. Ja, dan nou gooi je, je dat. Sorry, sorry. Dat was Jan de Hoog. Ja, ik ga, ik ga, ik, ja, maar ik ga ja, dat dat krijg terug, je hoor. natuurlijk. Uh, dat krijg je natuurlijk, hè? Ja, dat krijg ik. Ik ga en, uh, wel uh, terug, hoor. Geen moment terughalen? Ja, natuurlijk. Hey, jongens, maar ik heb nog wel even wat kamerling onderstraatnieuws, nieuws he, Want ze gaan nu echt De laatste fase is ingezet. En wat erg grappig is, ze hebben nu een. Eerst was het asfalt zwart, daar hebben ja, ze een rode laag gebracht. Ja. Maar nu hebben ze buiten die uh, beleiding, moderne beleiding, uh, beleiding. of volgens een uh, vluchtheuveltje of het, een drempeltje uh, ja, om te rijden. Ja. hebben ze elk deel hebben ze een profiel in aangebracht. En nu denk je dat er gewoon weer nieuwe bakstenen liggen. Oké. Okay. Ja. Het is heel grappig gedaan, maar het, zijn, het is gewoon asfalt. Maar dan hebben ze dus Echt waar? het patroon van bakstenen Leuk ja, Wat leuk, wat, crea ja, wat oh, crea ja. creatief. Ja. Nee, creatief. Ja. Maar kan jij daar met je Amerikaan dan, dan toch overheen rijden? Of, uh? Ja, nee, dat, dat gaat heel goed. Dat gaat heel Ik ben, goed. Ik ben, ben blij dat het uiteindelijk wel uh, herbestraat is. Want het is, zoals het grootste deel van Zandvoorts straten net... in abominabele toestand natuurlijk. Hè. Ja. En dat, is natuurlijk, dat gaat het misschien ook ooit nog wel een keer. Gaat het goed met je, Hans? Nee. Oh, is, uh, Wat is er aan de hand, Hans? Ja, Hans heeft zich. Ge... Oh, Hans moet even hoesten. Maar ja, ga, het ga even... Ja, Hans is altijd een emotionaal oh, mens. Ja, ja. Ja. Maar hij komt Maar goed, uh, met andere woorden, de, de, de vaart zit er goed in en de herinrichting. Dus, Heel goed. Uh, uh, uh, dan, dan is het uitkijken uh, met, met de auto, is dan toch uh, niet over de boulevard rijden? Ik denk het. Nou. Waarom niet? Ja, weet ik veel. Um, ik, we je hebt Jan de Hoop. Hè? Ik nou. heb Jan de Hoop. Dus nou, laat ik hem even laten horen. Allemaal, daar ga ik voor de laatste keer. Goedemorgen. Dit is het ontbijt nieuws voor donderdag 2 juni. Ik zal proberen tot het einde droog te houden. Uh, ja, het moment waarvan ik wist dat het zou komen. Ik ga wat mensen bedanken. Uh, voor zover ik dat <lacht> nog red. Uh, om te beginnen Koen. Mijn man die mij altijd gesteund heeft. Heeft het setje gegeven om uh, dit werk te gaan doen. Uh, hij wordt ook altijd wakker van die wekkersochtends. En straks zit hij thuis met een uh, bossenbol op me te wachten. Uh, dan Harm Tazelaar. Mijn uh, vorige hoofdredacteur. Die mij altijd op die juiste momenten in het gareel hield. Uh, liefdevol. Maar die mij vooral steunde. En waar ik uh, ongelofelijk respect voor heb. Dan haak ik ook de weer mensen, waaronder William. Visa zie je ook, maar vooral jullie, de kijkers. Ik heb uh, de afgelopen dag duizenden, okay, ik wilde dit niet doen. Duizenden lieve berichtjes gekregen. En daar uh, ben ik jullie heel dankbaar voor. <tie> <tie> Oh jee. <laughs> Veel succes, uh, Robby, Bojan en Meike. En uh, dan zeg ik nog maar één keer namens het complete team. En in dit geval in het bijzonder namens mij. Een mooie dag. Hey, ik, moet, ik, moet, ik moet denken aan André van Duim met dat, uh, dat Younglied op een gegeven moment. Dat hij <laughs> ja, ja, ja, daar op een gegeven moment, uh, daar die cameraman stond te uh, bevochtigen. Uh, <laughs> Als je, huilt, als je huilt, als je huilt. Dat vond, dat vond ik hem wel een heel mooi nummer. Ja, ik ja, kan ja, ja, hem nog even voor toveren. André van Duin, want als je huilt. Van ja, daar komt hij al. Als je huilt, dat was ook weer. Dat was ook zo'n. Moet je mooi worden. Ja, je maar eens heen hoor. Mijn broers zijn er nog niet, maar ik ben toch laat, dus ik ben lang. Ja, maar wel te groot. weet wat te zien. Oké, ja, bedankt. Ja, bedankt. Ja. Dat is WC. Nou, dat is WC. Oké, okay. gaat u even wat drinken? Het is niet zeker dat die komt. Nou, dat moet wel uh. <laughs> Ja, ik uh, geloof het wel. Nou. Je, je, je gooit er weer de tapladen open. De ja, waarvan ik ja. denk, nou, hoax, nee, ja, nee, ja. Dat, dat is woord. Woord. Ja, ja, dat weet ik ook niet, uh, Ger. Maar het, ja, het is wel een beetje... zo, zo'n Jon de Hoop, die meet ja. het wel, hè? Ik bedoel, uh, ja, ja, ja, ja. hij speelt nee, het nee, niet. Hij speelt, hij speelt niet. het niet, nee, nee. Nee, nee. Maar ik kan me wel voorstellen, na 33 jaar. Ja, maar maar ik, ken ja. nog, ik ken hem nog als disjockey. Ja? Hij was vroeger, zat hij bij de Avro. En ik heb hem nog geplucht. Als disjockey, oké. Okay. Als disjockey? Als een um, um, um, Mart, Mart van de Stad. Uh, Mart van der Sant. Dus, nee. Uh, was een sol. Maar die is dus mm -hmm. 33 jaar. Moest hij elke ochtend om uh, half vijf mm -hmm. of ja, ja. zo. Dat gaat hem niet worden bij, je je schoen, in, hoor. bij een schoenenzaak ga jij Jan de Hoop niet vinden. <lacht> oh, <lacht> als, je dat, als je dat dus <lacht> doet, uh, uh, Ger, even ja, voor de mensen thuis, die zit op een schoenenwebsite. Gaat hij daar Jan de Hoop in tikken? Ja, dan, dan, dan vraag je je dus gewoon ja, Wat voor schoenen, de, uh, wat schoenen nee, je hebt gaat krijgen? Misschien kunnen we ja, voor hem ja, ja. eerst thuis op een stikkie zitten. <lacht> <lacht> ah, ja. Een beetje voorbereiden. De kat nog vast. Uh, vandaar, dit dit uh, raad raad moet ook zeker niet op YouTube. Ja, kijk. Waarom moet je nou alles... Uh, <laughs> op een stikkie zetten? Sticky? Nou ja, dan ben je in ieder geval een, een ander soort stikkie, ja. maar uh, daar word je een beetje ja, hoog uh, ja. van uh, eerlijk gezegd. Jan de Hoop, hoe heet Jan, Jan, uh, Jan, Jan, de, Jan de Hoop. Ga je ja. doen? Uh, wat ga je doen, Ger? Nou, ik wil even weten hoe die heette vroeger. Ja, Jan de Hoop? Jan de Hoop. Oh. Nee, ja, uh, ja, maar bij de afroep. Mi amigo. Frank van der Mast. Frank van de Mast. Dat was Jan de Hoop. En die werkte... oké. Tot uh, 33 jaar uh, ervoor bij de, bij de AVRO. Als disjockey. Als disjockey, Zo is hij begonnen. Ik dacht dan Hans, schoen, maar... Hij is <laughs> begonnen bij uh, Radio Miamico. Oh. Uh, uh, ja, Frank van der Mast. Goch. En uh, is natuurlijk een rare naam als Dishockey. Ik ben blij dat ik het allemaal weet nu, hoor. Ja, dat is een hele hoop, ja, ja, ja, ja, dat is goede informatie, man. Nou, ik probeer dat wel te berden te brengen. Ja, nou ja, ja, uh, heel, heel goed, heel goed. Heel goed. je nog? Zullen we een liedje doen? Ja, lijkt ja, doe me een goed plan. Of uh, ja, nee, wat nee, dat anders? Goed. Uh, nee, nee, nee, nee, een liedje. Heb je een liedje? Ja, natuurlijk is de Paas-Katholiek. <lacht> <lacht> <lacht> Kijk, dit is wel... Nee, nee, nee. Niet doen, wel doen? Dit is, dit is leuk, wacht even. Dit is leuk. Goeie aan ja, mijn uh, ending. Zing uh, maar even mee, hoor. Uh, ja, deze kan wel. Ja, wel. Deze kan. dat kan toch wel zo. Ja. Da daarom heet het ook zo. Ja. ja. Having my baby. What a lovely way of saying how much you love me. Have my baby. What a lovely way of saying what you're thinking of me I can see it Your face is glowing I can see it in your eyes I'm happy knowing That you're having my baby You're the woman I love And I love what it's doing to you You're having my baby Dat zijn oude klanken, Ja, jongens. mooie, mooie klanken, hoor. Mooie Dit was klank. Uh, Paul Anka. Paul Anka, ja. Anka. Ik wil hem toch nog even laten horen van André van Duin. Oh, André van Duin ja? Ja. Oh, ja. Naar je vrouw kijkt... En je wordt ineens niet goed... Zelf gaat zitten op je nieuwe hoek. <hijen> man heeft zulke briljante teksten. Ja, ja mooie dingen gemaakt. Jachtraad en konijnen er terug. Ja, Briljant. Ja, ja. Ja. ja, goed gevonden goed, goed. allemaal, ja. Ziet dat toch beter op, hè? Volop met dat huilen. Ja. <middels> Had hij een bril? Ja. Er kwam water uit. Oh, ja. <middels> die mensen op de eerste rij, die binnen zijn ik <middels> Goed, hoor. Oh, briljante man. Hij was ja. ook van het mandje laten zakken, ook. Ja, het mandje, ja, mandje, mandje, laten, een mandje zakken. laten zakken. Ja. Zulke leuke, leuke herinneringen hebben wij aan, uh, ondra, aan, deze, ja, aan deze man. Hij heeft nog een tekst voor een uh, ja. ja. dingetje geschreven. De vaandeldrager. Is het zo? Je? De vaandeldrager. De vaandeldrager. Wat zeg je? De vaandeldrager. ik? De vaandeldrager. Ik ben vaandeldrager van beroep in een op de Achterhoek. Ja. In de Achterhoek. Ja. Ja. Ja. Het is ja, een no daar nummer. Nooit hit geweest, of wel? Nee, het is nee nooit is dat... Nee, had ook met mij te maken, denk ik. Ja. ja ik, was, ik vond het verschrikkelijk om ja. op te treden. Ja, dat uh, begreep ik, ja. Nou, dus ik was daar, uh, en dat straalde ik ook duidelijk uit... bijzonder onzeker over. Hmm, hmm. En uh, later gaandeweg door de jaren heen... want we hadden natuurlijk onder zoveel jaar al een keer een hitje... ging dat wel beter. Hmm. Maar op een gegeven moment krijg je toch een soort van schijt aan. En denk je, nou, dan vinden ze het maar niet leuk. Maar in het begin ja. was dat natuurlijk heel kwetsbaar uh, ja. voor mij. Ja, want je had een vierde artiest kunnen zijn... Nou, uh, nou ja, Gerrit denkt er anders. Ik zelf ja. denk gewoon niet, maar... Nee, dat de, denk jij niet, uh, Gerrit. Wat? Dat hij een gevierde ik artiest had kunnen zijn. Er ja, zeker. Okay. van oh, is de vandenhoeker. Van ik in de Achterhoek. Dat lijkt misschien een leuke man. <laughs> ja, je ik moet de maar eens gaan staan. De hele dag het hoog. <laughs> ik wou maar dat het ding de lucht in vloog. <laughs> Naar <Raren. laughs> <lucht>. doen. <laughs> Nou, dat was dus de uh, ja. tekst van okay, nou, ja. leuk, hoor. Ja. Ja. Van Oké, leuk toch. Ja, van het album 13 daverende dingetjes. Ja, daar sta ik nog met het pak van Tom Mulder op. Ja, goed hè. Ja, dat is ook een mooi... ja een mooie tijd hè. En we hebben ook uh, een beetje nog dat we die, uh, die fotosessie hebben gedaan in Bussen. Ja. Ach, jongen, dat is ook zo. Foto, fo de officiële fotografen werden dat allemaal. De meeste hoesen maakte ik zelf. Maar voor een album vond ik dat wel een, uh, goed een idee. U, uitdaging om het iemand anders te laten doen. Maar en uh, en, en uh, dus we zaten bij een hele goede fotograaf. En die heeft er ook een paar foto's van ons samengemaakt: ja. <laughs> in een rolstoel met pruik op. Ja. Het is heel erg. Ja, Echt <laughs> vreselijk. Maar goed, uh, eigenlijk. de lachen. Terugdenkend aan de antieste tijd. Aan de antieste tijd van, van mijzelf. Uh, vond ik de. De, de avondelijke en nachtelijke uh, uh, sessies in de studio bij Paul Post, de uh, Rose Garden Studio in Utrecht, die waren het allerleukst. Ja, ja, want ja. Dat was natuurlijk weet je, een soort uh, anonimiteit. En, uh, uh, uh. Maar uh, nee, ik heb uh, daar zelf uh, nooit, het, uh, nee. met, uh, nooit het zelf. Je hebt nu uh, geen spijt van gehad dat je uh, gestopt bent daarna? Ben, ben nee hoor, nee. Want nee, je, bent je, je, je bent je eigenlijk je nooit echt hebt, gestopt, echt. toch? Nou, niet, maar ik heb het erbij kunnen doen. Ik ben altijd ja. bij de KLM Ja, blijf. tuurlijk. Jij ja, werkt dus ook onder nog. Onder de vlag van uh, dan maar minder geld, ja. maar wel ja. elke maand geld. En dat gaf mij een soort van rust. En ik, ja. Als je dan ineens... Ja. Hè, stel, je was onder contract uh, gekomen bij een platenmaatschappij. Ja, dan moet je natuurlijk wel presteren. Dan moet je leveren, ja. En als je artistiek iets te melden hebt... Je bespeelt een instrument of je hebt echt een goede stem. Of je bent van duin, ja. en dan vandaan. Ja. Ik, ik duin. En was ik allemaal niet... Ja. dan had je dat kunnen doen. Maar mm -hmm. dit, dit, uh, en ik denk dat het achteraf beschouwd... ook nog altijd de beste keuze is geweest. Voor ja, dat geloof ik ook wel. Ja, ja dat denk ik ook wel. Want, en, en, uh, maar ik, ik had wel in het begin zoiets... het gaat zo goed, ja. weet je wel. Ja, er is natuurlijk wel uh, de mogelijkheid... Om, ja, ja. om hiermee verder te komen. Mm -hmm. Maar dat heeft een beetje te maken met het feit... als je uh, het echt niet leuk vindt om op, op te treden... Ja. Ja, dan, kan je, ja, dan, uh, dan wordt het dan lastig. Dan, kan, dan, dan, het dan wordt wel, het lastig, weet ja. je wel. ja. ja. Toen, maar is niet uh, uh, wat, wat er van je terecht kan komen. Kijk, kijk naar Gordon. Ik bedoel, uh, ja, dan, dan, nee, dan is weet ook je zo. dat je helemaal naar de kloten kunt gaan. Ja, maar het is... Ja, je kan naar de kloot ja, gaan. Het maar is natuurlijk je... een apart wereldje. Dat <laughs> ja. Dat ja. we eerlijk zijn. Nee, dat, het, dat is ook ja. zo. Het kan ook goed gaan. Tuurlijk. tuurlijk. Weet je wel, kijk maar naar... Uh, of zo of iets? Nee, zo. nee, nee uh, Gerard Joding ja. doet het natuurlijk... Uh, doet het nog steeds goed. Ja, doet, doet, doet het steeds heel goed. Ja, zeker, en die heeft heel veel geld verdiend, hoor. Die is volgens mij ook een stuk stabieler als. Gordon, ja, heb een nou, beetje dat weet ik wel zeker. Eigenlijk. Ja, zeker, ja. wat heet. Hij is de stabielste van ons allemaal. En, en, uh, en hij werkt heel hard. En hij uh, uh, uh, ja, dat is echt iemand die uh, op, een, mm. uh, op een serieuze manier... die dat hele vak heeft uh, ja. aangepakt. en mm -hmm. de, de mensen die... Uh, nou ja, noem, noem, ja, Van Duin ook trouwens. Mm -hmm. Van Duin ja, is natuurlijk ja. Ja, dat is een allround... Ja, op, er natuurlijk. zijn er nog wel meer uh, uh, leentorens ook, die towers. Ja, ja Weet je wel, dat zijn die mensen wel, hebben uh, zichzelf altijd serieus ja. genomen. Ja, maar die man had de... wel iets te melden, die, die, die, die kon zingen. Van Duin kon eigenlijk ook zingen. Ja, ik ja, ja, kan helemaal niet zingen, ik kan geen maten. Maar ja, meer, ja, hoe nee. begon Van Duin, met, met, met, met die typetjes allemaal? Ja. Ja. En, en, nou, ja, en dat, was een, dat was in een tijd dat er natuurlijk op andere zenders helemaal niks was. Iedereen zag dat eigenlijk. Dus, ja. Uh, ja, en daar is hij bekend mee geworden. Ja, en, ik vind wel dat hij zijn hele carrière uh, wel mooi uitgestippeld heeft. En prachtig, hij prachtig, Absolute, prachtig zingen. Ja. Ik kan me dat lied herinneren wat hij zong bij, uh, uh, hoe heet die, uh, op tv, om half acht... Uh uh, zong hij een lied aan tafel? Dat was ook zo'n geweldig man. Bij, uh... bij Matthijs van Nieuw. Matthijs van Nieuw, ja. ja. Wie was dat? Prachtig. Nou, André van Duin. Dat was de nummer van Charles voer? Ja, voer was dat. Dat was volgens mij het ja. uh, afscheid van Matthijs. Ja, dat zou televisie. kunnen, ja. ja. Nee, ik kon de boel wel heel goed vermaken, maar ik moest er echt uh, wel een bui voor hebben. Ja, ja, ja. Van de Storm en G. En uh, God, hebben ze een ziel Boudewijn? Zo was Boudewijn het natuurlijk. Het ja. maken. Elke Buelda, vrijdagavond hadden we natuurlijk de sessies bij. De toenmalige Bastille. Ja. Toen nog van ja. uh, in de jaap, van en, andere, jaap ja. en later van uh, die andere. Mathieu, nee, Mathieu en Michel. Ja. Dus uh, ja, dat was altijd bal, weet je hoor. Ja, natuurlijk. Je dan helemaal top lekker in je vel zitten. Nou, dan ja, kon je wel van alles los. En ik, me, daar heb me. ik wel uh, menig een, en Trouwens, dat had ik bij de KLM ook wel. Hmm. En uh, ik was natuurlijk wel een soort halve uh, beroepsclown. Ja. Tegen Willem Dank. Maar ik kon wel. Uh, die meiden in een broek laten pissen van het lachroepje ja, afdeling. Begrijp, ja, ja, ja. En, en met allerlei geluidjes, ja. stemmetjes en, en uh, imitaties, ja. improvisaties. Dat, dat ging wel heel goed. Ja, ja. Maar uh, ja, dat kwam ook omdat ik daar nou wel natuurlijk als een vis in het water zat. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Mensen van de leiding vonden dat niet altijd leuk. Maar goed, dat nee. heel wel. Ga gaat het om. <laughs> ja. je, je moet met je, met je <clears throat> collega's goed kunnen omgaan. Ja. Zullen, zullen we even nog een K-nummer er even tussendoor? Wel, ja, ja. ja. Ik, ik dat er Gooi hem erdoor. Ja, dan uh, doen we dat allemaal even. eventjes. Jobs, jaap, <middels> <middels> noisy here. Now all the are quiet. I want to flow. Wanna live life higher and I think I want you around. You keep me ground Het kwam via de mailbox. Van, mailbox? Uh, ja, de mailbox. mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland kwam dit binnenzetten. Uh, zoals jullie weten heb ik daar ook uh, enige bemoeienis mee als redacteur. En uh, dit uh, kwam bij, uh, bij de hoofdredactrice vandaan. Die heeft het stukje geschreven. Jelisa heet zij. En in het echt heet zij Jamie van Schijndel. Want dat is uh, de rechternaam. En het is neo Soul met een vleugje RB. Nou, dat hoor je er ook wel heel duidelijk in uh, terug. Ja. En uh, invloeders van. Prins, Nina Simone en D'Angelo. En D'Angelo, dat is een beetje wat jaren negentig werken. Nina Simone en Prins, dat hoeft verder geen uitleg te krijgen in dat opzicht. D'Angelo is... Nee, D'Angelo. Nee, D'Angelo. Ik snap dat jij met je autosportverhaal daar graag wat anders over wil. Dat heb ik nog een keer geïnterviewd. D'Angelo Het nummer heet overigens Perspective. Okay. Ja, dat uh, niet, niet ja, is een mooi nummer. Mooi nummer? Absoluut. Uh, ik zou hem even opgooien bij de nee, uh, jongens nummer, vrijdagmiddag. Ja, ja, dat? Ja, absoluut. Ja. Maar ja, ik uh, vrees dat de vrijdagmiddag... dat is meer klassiek. Nee, ja, uh, dat, ja. uh, dat is een bepaald format. Anders dus genre, ja. ja. Mag niet. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Maar ja, Rob van Zomer heeft daar iets op gevonden. Hè? Die zei altijd, fuck de playlist. Dat was het altijd. als het hem uitkomt, dan doet hij dat, ja. Dus, dus. Maar goed, goed we gaan het uh, over andere zaken hebben. Heeft, heeft er nog iemand iets uh, fijns uh, te melden? Iets toe te voegen aan ja, dit? Ja, uh, ik, uh, nou, ik heb straks de top 10. Ja, wat ja, gaan we het over hebben? 10. Van ja, de langzaamste auto's die te koop zijn. Okay. Langzaamste auto's die te ja, koop zijn? Die het langzaam rijden. begin met een trappauto <laughs> zeg maar, Nee, nee, echt oh, een uh, gemotoriseerde auto. Red Flintstone auto. Nee, gemotoriseerde oh, nee. auto's, jongens. En uh, dat is niet zo gelogen. Dat is gewoon een waarheid. Ja, ja, dat wordt ja. nog wat. Hè? Mensen met elektrische auto's die op vakantie willen van de zomer... Ja. die moeten echt goed uitstippelen ja. waar er uh, Sowieso, stroomvoorziening in kan worden. Ja, ja. Ja. Maar, maar heb, kan jij, heb je de benzineprijzen gezien? 2,50 euro hè, tegenwoordig. Ja, is uh, schrikbarend. Barend? ja. ja ik... Hier in Nederland. Ja. Niet bestrijder hoor. Nee? Nee. nee. 236, 37? Oh, oh, ik hoorde toch. Ja, dan is dat langs de, de, de, de, de, de snelweg, zeker ja, We ja. weer. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Plus, uh, als je echte benzine tankt, eh, 98 van Shell, dat 4-power met 0% ethanol, ja. dan is dat de allerduurste benzine. Ja. En dat, is, uh, dat zal nu zeker 2,50 Ach. zijn of meer. Ja, ik ja, en in Duitsland is het gewoon 30 cent goedkoper, dat is ongelooflijk. Ja. Nee, niet meer. Maar wat hoor. doen wij dan in nou, Nederland? Wel. Dan? Ik ben er twee weken geleden nog geweest. Ja, wel. wel, maar deze week is het weer omhoog gegaan. Echt waar? Oh ja. Ja, je kan moet je nu... vertellen dat de benzineprijzen in Europa. Nou? Oh, dan moet ik niet op YouTube doen. <lacht> ja. ja, je, je kan, kan nog wel van Amerika uitkomen in Duitsland, maar dan moet je echt de, de binnenland, de boonies in de Ja, nee, je de moet niet in noord ja. ja, ja, ja. Doen. Met grote verschillen. Daar zijn er een heleboel van hoor. En daar hebben ze trouwens ook nog 102, volgens mij. Je hebt 95, je ja. hebt plus Klopt. en je hebt superplus of zo. Ja, ja. Dat... En volgens mij is dat die, die 102 die we ja, vroeger hier ook hadden. Dat, dat Jongens, we, uh... actuele, actuele uh, diesel en LPG. Nou, en, uh, euro eens. 95 kost in uh, Denemarken 2,47. In Duitsland 2,17. In Nederland... Dat ja, yeah. 30 cent. Ja, ja, ja. Maar in, in, uh, even kijken. In Nederland kost, die ik heb hier een hele lijst, 2,27. Hm. Valt nog mee? Dus dat scheelt niet zoveel met diesel. diesel, heb je het nou over diesel? Nee, of gewoon benzine. Gewoon benzine. 290. Euro 95, ja. En LPG in Nederland? LPG in Nederland. Even kijken hoor. LPG is is 1, uh, 1 euro. En nog uh, een ah, okay, Ja, dus ja, Ik zit erover te denken om toch het ja? misschien op LPG te laten nee. rijden. Want uh, het gaat nu richting 300 voor een volle tank. En met, 300 met, uh, euro? Ja, zo en 1,14 in Duitsland. Uriën, uh, tanken, dus is het is 260 euro in een volle tank. Dat is een serieus geld, ja. Ja, ja. ja goed. Ja, dus uh, Duitsland 2017, het scheelt een dubbeltje, een dubbeltje. Dus het is niet zoveel meer. En, maar ik heb begrepen dat uh, uh, vanuit uh, de overheid uh, het uh, signaal komt op 1 juli... dat de accijns naar beneden gaan. Welke accijns? Dus... Ja, Welk ja, afgeven, is het? ja, ja uh, het ligt wel gezegd. Uh, brandstof. Het is wel tijdelijk, maar goed, uh, Ja, ja brandstof. Dus ook het gas dus uh, het, gaat dat als dan het net e zo tijdelijk is als het kwartje van kok... dan ja, hebben we daar nou ja, misschien toch weer een voordeel van. Ja, een... Nou, <coughs> Noorwegen is duurst met 2,64 per liter zo. voor zo. gewoon een euro. Ja, daar zijn ze heel erg bezig met elektrische voertuigen. Hè. En dat ja. is denk ik ook van de overheid een, uh, een signaal... dat ze toch beter de, de op, door fossiele brandstof aangedreven auto's kunnen laten staan... en raden voor elektrische auto's. Want dat wordt... Heel enorm gepromoot. Veel meer dan in Nederland om elektrisch te gaan rijden. Vooral in Scandinavië heel erg sterk. Ja. Dat, uh... Maar er zijn ook een hoop <coughs> landen waar je geen LPG kan kopen hoor, Frank. Ja, dat klopt. Cyprus, Denemarken niet. Ja. Uh, Finland niet. Ierland niet. IJsland niet. Dus als je lekker op vakantie wil gaan ja. met je... Met de Amerikanen okay. IJsland. Er rijden zat de Amerikanen in IJsland. Van die uh, terreinjongens. Maar de, dat is niet een bestemming om nou lekker met de auto naartoe te gaan. Oostenrijk doen. ook niet? Oostenrijk ook niet, nee. oh, dat valt me dan weer. Nee. Maar goed, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal... Daar kun je, Duitsland, ja. Duitsland kun je gewoon naadloos... Ja. En je, en en je en moet altijd de... buiten zo'n voor tinken, want hier, hier kun je ook geen LPG krijgen. Nee, de dichtstbijzijnde volgens mij is Kromhout in Hoofddorp... aan de 201 op de hoek. Daar. Okay. Ja. Hm? Ja. En ja. daar is volgens mij een eurootje per liter nu. Ja. Dus, uh, maar, maar, ja, je nog... Ik hoorde jou net noemen 227 voor euro 95, he, neem ik aan. Ja, dit zijn de actuele standen van de ANWB. Nou ja, ik, ik heb hier uh, actuele stand 2,34 kost het nu bij, uh, bij Strijder. En dat is de goedkoopste dan bij, bijna in Zandvoort. Ja, dus maar heb je ook nog die uh, vrijstaande tank uh, ergens op uh, de boulevard? 2,34? 2,34. Nee, hier ja. staat 2,27, dus ja. Nou, die Tink die vraagt 2,35. Hè? dat is Independent, hè, waar ik ja. nu op kijk. Ja. Die vraagt 2,35 dus uh, ja. ja Ik weet het niet. Ja, nou ja, goed. goed dus, de, de, laten we erop houden dat het gewoon duur is. Ja, een ja. oudrijd is ja, maar gewoon duur. Ik Les zie dat toch niet gaan de veranderen? gemelde prijzen zijn gemiddelde en gelden ter indicatie. Ja, dat het staat de tankstations vrij om af te wijken van deze prijzen. Nou, nou, op dat uh, maar doen, doen ze weet dan, dan als ik het zo hoor. Dat doen ze zeker. Dat ook gedaan. Dat doen ze zeker. Dus uh, ja, ja. Dus dat zijn dan uh, die dingen. Maar het is een soort luxe geworden, dat autorijden. Ik bedoel, het is heel, heel duur. Maar, uh, ja, weet ik, je Ik ga lekker ja. met mijn fiets straks mijn kranten lopen. Ja, ja joh, Je moet, moet dus soms zo je fiets gebruiken, vind ik. Ja. Maar goed. Doe maar open. Ha, wat open. Oh, dat open. Huppakee. <laughs> Voor volle kracht. Walking down 29th Park. I saw you in another's zone.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 Like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, If you're moving on with someone new. Cause baby, you look happier you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then.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 Do. Mooi Ja, yeah. like Ja, nou we hebben ook een uh, Nederlandse variant uh, melle heet die. Uh, die uh, kan dat ook hoor dit soort dingen nou ik uh, ben dat is wel een beetje mijn held hoor deertje ja, dat vind ik zo fantastisch. Goed. Uh, Dit soort. Maar ik, uh, hij heeft uh, ooit bij Umberto Tan gezeten. Ja. Yeah. En toen heeft hij uh, het, een, een nummer uh, gespeeld, grote hit van hem. Mm -hmm. En uh, die heeft hij uh, in zijn eentje gespeeld. Maar heeft hij heeft een apparaat bij zich. Ik zou het je even laten horen. Ik ga je elke song in de popcharts right now over vier chords. Are you serious? I'm serious? Do, do you want me to dare you? Ja. Ken me een gitaar. Are of you a, serious? Oké, oké, geef me guitar. Let's, oké. Okay. What song What song would you would you like to play? Um, g give us something you name any song and I'll play it in the four chords um, So these these are the chords <laughs> uh, well, let, Let's go um, Something passenger um, um, that's your friend um, uh, Cuz you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow only know you love her when you let her go But you can Because neem een andere song. Bizar. Walking away, Craig David. Echt mooi, ja. yeah. Craig David. I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away, oh, to find a better day. One last one, Let It Be, Beatles. When I find myself in time, Goh, niet normaal. Ja, het is echt nou, uh, van, al, u, u, u draait, of uh, u drukt en wij draaien Maar het, het is een apparaat, het is niet een echte uh, gitaar. Nee, het is gitaar. Oh, dit is alleen een gitaar. Non-stop muziek. Oh, wat gaan we dit doen? Is, uh, dit is wat uh, anders. Uh, ja, een stukje reclame, reclame ja. ja, ja dat dus is dus heel heel YouTube, he, dus dat gooien we er maar even af. Dus, uh, dus uh, een beetje ja. uh, last van het commissariat van de bieden. Hebben jullie een uh, hond, uh, jongens, of niet? Nee, ik heb, geen... nee, ik heb een rond. De een hond, he. Maar waar doet de rond zijn behoefte meestal? Een plas? plas nou, plasje. nou, je zou zeggen... Ja, een bompje. Of, of, of, of, uh, bom, ja, of, of, of een lantaarn. Tegen een scooter. Een lantaarnpaal Een lantaarnpaal. Je, neer, lantaarnpaal. Ja? Ja? lantaarnpaal. Nou, in Vierse, dat is een plaatsje in Duitsland. Ja. In Duitsland, ja, Neer Vindel. Uh, daar hebben ze er enorm veel last van, want er zijn honderden lantaarnpalen die moeten per direct worden omgezaagd. Dat is helemaal verrot, of, he? Die zijn helemaal verrot. <laughs> ze staan op omvallen door de honden. Veel veel te gek <laughs> <zegt> de gemeente. <laughs> en ze, zijn, uh, nou, ze worden op 1,30 meter, uh, meter afgezaagd, zo, zodat er tijdens een storm geen gevaar ontstaat. En, maar ze hebben, ze hebben wel iets gevonden waar ze het nu beter kunnen gaan doen, want ze, ze gaan aluminiumpalen en die schijnen dan. Beter daar tegen de bestanden zijn. Oh, ja, het is wat. Hè? Ja. Zo, waardoor je... Laat je nu nog even een stukje horen. Oké. Okay. Thinking out loud. I'm thinking about Dat is een ander nummer. Wat, oh, dat ik niet. Ja, dat is sowieso. Alles wat die gozer doet met één, met één gitaar is Klap bizar. Ja. Ja. ja. Dus, uh, Nou, kom er, ik kom er nog wel een keer op terug. Nee, nee, dat wel wel een keer. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ja. Uh, We hebben straks de top 10. Ja, die moet je even zoeken. En nee. dan moet je niet op een, op een schoenenwebsite gaan zitten kijken. Dat gaat hem niet worden. En ook niet op YouTube. Je moet echt nog even een nieuw tabbladje open gooien, Ger. Hij was. Ik ja, klaar. ja, maar kan je een moet, klaar moet even een, een, een, een, een nieuw tabblad openen. Lekker dan. Zijn jullie gisteren nog bij Zandvoort Alive geweest? Of niet? Nee, niet. Dat was dat? weer voor de eerste keer. Nee. Nee, ik ben er zelf ook niet geweest. Ik heb wel een paar filmpjes gezien, onder andere van John uh, Jansen. Het was uh, regenachtig daar. En uh, heel jammer natuurlijk. Voor ja. iedereen die daar. Maar ik uh, moet wel zeggen. de filmpjes die ik gezien heb. was het gewoon. Uh, onder de tenten zo. Uh, bijzonder gezellig. Ja. Ja, maar dat, ja, dat kan het natuurlijk zijn. Hè? Je, ja. Dus iedereen stond daar te, te dansen en te doen. Tot, uh, nou ja, tot 12 uur. Want dan moeten ze stoppen, helaas. Maar... Ja. Ja. ja, het is wel jammer. Want ze, ze hebben. Uh, het is natuurlijk twee jaar niet doorgegaan. Uh, dat. Uh, zo voor the live En nu eindelijk kunnen ze weer starten. En dan ja. regent het de Jammer, zijn. hè? Ja, ja, maar ja met mooi weer komen er ja, dan ook honderd. Ja, maar daar ja, doe je toch niks aan. dat doe je, dat je helemaal is, niks aan. Dus natuurlijk daarvoor kwam ik mijn rinder ook veel pech gehad. Hè? Met slecht weer en ja. en dingen. Ja. En, uh, dus er komen er nog twee dit jaar. Dus we hopen maar dat, uh, ja. dat, uh, dat uh, ze beter weer krijgen. Ja. Ja, dat en het is, hetzelfde met het de Grand Prix natuurlijk. natuurlijk. Ja, hetzelfde ja. met de Grand Prix. Dat kan dit jaar ook natuurlijk helemaal tegenvallen door regen Dat kan, ja. Iedereen zei het nog op die fiets. Nou, dan wordt het een stuk minder leuk, denk ik hoor. He? Ja, dat kan je zeggen. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, het is wat het is. Ja, het is wat het is. Je, je hebt het niet voor het zeggen. Ja. Nou jongens, uh, laten we de top 10 doen. Ja, is goed. En uh, Langzaamste auto. Nou, Frank, Frank weet uh, veel van auto's. En uh, ken jij de Fiat Cubo Natural Power 1.4? Ja, natuurlijk iedereen nee, kent die. Nee, ik ja, nee, ken die niet. <laughs> nee, lelijk, design, lelijk ja, nee, daarom ken ik hem ook niet. Nog ja. lelijker dan de Multipla? Ja, nou, het staat wel een beetje in dezelfde... <laughs> ja, ja, ja. En die gaat maar 149 km per uur. Nee, ja. Die staat op de tiende plaats. Dat ja, is heel saai. En een met een tegenwind? Deg degelijk autootje. <laughs> tegenwind? Nee, te, te, ben jij tegenwind? Nee, ja, <laughs> <doet> <laughs> tegenwind. En dan hebben we de Smart. Die staat op 9. De Fortu CD. Die gaat maar 135 km per uur. En de, de Smart dan? Wel, uh... nou, dat is hard ge snel genoeg in zo'n brom. Ja, 45, kilo, uh, 45 pk. Die Turb Smart gaat motortje. Ja, die gaat uh, 135. Oké. Okay. 135. Uh, dan hebben we op 8. Ja, die ken je niet. In de Hindustan. Ja, die ken ik wel. Hindustan en Messerder. India en Ja, dat is ja. oud, uh, oud uh, uit de koloniale Engelse ja, overheersing Ja, dat ja. komt uit ja. India. Dat is gebaseerd op de Oxford's. Serie 3-model van, uh, van Morse Oh, ja. die. Ja, is 58 jaar geproduceerd. Ik ja, ja. denk okay. daar niet licht over. Gaat maar gaat wel maar 120 kilometer per uur. Oh. Dat is hard uh, genoeg is een 100. Dus, uh, <laughs> ja. Ja, ja, hier ook, in ja. Nederland uh, geldt dat... is een snelheid, zo'n beetje. Hij nee, lijkt, hey, een, beetje, hij uh, lijkt een beetje op die Austin aan A60. Ja, het is daar allemaal ja. van... Uh, Austin A90 had mijn vader. Ja. ja, ooit. Dan op 7, jongens... De Tata Nano. Nou, Tata is natuurlijk... Uh, India, hè? Het India, de goedkoopste auto Tata ter wereld. wereld. Ja. Oh ja? En, ja, 2008 kwam op de markt voor 1800 euro. Oh, en, dat zijn nou, nog eens prijzen. Dat zijn nog eens prijzen, ja. ja. Je kan ineens een fiets verkopen. <lacht> maar ja, hij gaat ook niet zo heel hard, hoor. <lacht> Je kan net de snelweg op, want hij gaat 105. Oh, nou, dat vind ik nog leuk. snel. Ja, toch? Ja, dat vind ik nog snel ja. voor een gebakje. Nou, en dan om, op, op, op 6, de Mia Electric. Ken je dat? Nee, nee. gelukkig niet. Die komt. Nou, kom op. <laughs> Hè? De zogenaamde Mia Electric, de microbussen, de kleinste was 2,87 meter lang. En er had twee schuifdeuren en drie zitplaatsen die achter elkaar werden geplaatst. Dus dat uh, is natuurlijk niet echt dat je zegt van, uh, we, gaan, we gaan gezellig op vakantie. <laughs> Met z'n allen. Maar die gaat uh, dus uh, maar 100 km per uur. Net genoeg. Na, net genoeg. Nou dan dan ja, dan gaan we. Dan kom je mee. echt uh, bij de nabijheid hè. Bij ja. de nabijheid echt nabijheid. Vespa 400 Frank. Vespa. ken je hem? Is het er een is een een brommer, voor brommers en scooters maar het maakt ook een een eh een, een autoetje gemaakt. Ja, dat is net als smart de categorie bromstoelen. Ja, ja. ja. Niet bromsno? Nee, bromsstoelen. Tussen 1957 en 1961 zijn er 34.000 gemaakt van okay. deze auto. Die een topsnelheid van 83 km per uur. Oh. ik vraag me af als zo'n auto dus nu meedoet in een Grand Prix. Op hoeveel ronden wordt hier gezet? drie, dagen. <laughs> drie <laughs> dagen, ja dan doen ze zelf het licht uit. Ja, ja, ja, die die ja. begint al in juli en uh, ja, ja, ja, ja. die beginnen ja, hey, op vier staat er wel een hele moderne auto hoor. Ja ja. Ja dat is uh, die ja, kan je nu niet kan, kan hem nu nog kopen. Ja. Die gaat met 80 Maar u per uur. En dus de Renault Twizy en dat oh, de Twizy, is een uh, yeah. ja, ja dat is een, uh, een, een elektrisch dingetje. Ik heb er een keer in gereden. Ja. Ja. Nou het is helemaal niks. Ja, je, volgens mij zitten er ook aan de zijkant er geen ra ramen in. Nee, klopt. Geen nee, ruiten. Nee, klopt. Dus, dus als je in de wintermaanden met zo'n ding rijdt, dan, dan je lijkt je, me dat niet echt heel gezellig. Je moet wel je jasje aan. <laughs> dat lijkt me uh, jouw. Hij wordt in Nederland gezien als brommobiel. Mag de Al Oh, is dat worden. zo? Door personen van 16 jaar en ouder. Is dat zo'n wagentje, uh, zo uh, zo uh, vliegtuig zonder wielen, zeg maar? Met de uh, drie. Uh, drie uh, uh, er zijn er een met, nee, met drie wielen, maar er, ik heb ze ook uh, gezien met vier. Het zijn redelijk moderne karren. Het zijn wel op elektrisch aangedreven, dat is vloeken in de kerk bij Frank in, oh. uh, in dit, dit geval. Dus, dus vandaar, uh, maar het zijn redelijk moderne auto's. Ja, nou, ja, ja nou, de, de vol, die op drie staat niet, hoor. Nee, zomer, nee, nee. Dus... Die uh, kwam in 1961 uit en haalde met uh, 21 pk... met een twee motor... een topsnelheid van 76 km per... De Trabant. Nee, nee de Trabant. Nee, het is een Japanner zelfs. De Suzuki... Uh, Carrie oh. de Suzu Light. Light. Suzu Light. De Suzu Light. Ken je hem, Frank? Ik ken hem niet, geen. Nee, nee. Omdat jij ook een Suzuki hebt. Ja, maar dat is een is ander soort Susuki. van hem. Een... Jij ja. Ja. Ja. ziet er een beetje hetzelfde uit, maar dan anders. <laughs> nou. <laughs> op twee, uh, die gaat maar 65 kilometer. Dus ik zou zeker niet de snelweg opgaan hiermee. En dat is een opvolger van de beroemde nummer één van deze lijst. En dat is de Peel Trident. Ja, Peel. zeg je dat? Het <laughs> <laughs> is een nee, Engels, Engels nee. dingetje. En, Het uh, ja, uh, uh, werd aangedreven door een uh, motorfietsenmotor, mm. namelijk de Triumph 100cc. Ja, en op één! En op één, dames en heren! Daar gaat hij. komt hij? gaat hij? gaat hij? komt hij? De Peel P50. Is dat, dat, is dat, hele, ja, dat is met Jeremy Clarkson ja, inderdaad. Dat hij, dat hij door het, het BBC-nieuwsjournaal ja. doorheen rijdt. Hij is, niet, hij is ja. niet alleen de kleinste auto ter wereld... maar ook de langzaamste. Ja. Hij <laughs> werd in 1963 op de markt gebracht... 134 centimeter lang... 99 centimeter breed... en 120 centimeter hoog... en woog slechts 59 kilo. Ja, ja dat was wel... Uh... <laughs> dat is toch kleiner dan invalide auto. Maar ja. dan durf je uh, niet eens de CW mee op. Nee. nee, uh, uh, nee maar klok zat er ook redelijk op gevouwen in, hoor. In die auto. Hij gaat wel 61 kilometer per uur. Oké. Okay. Ja, um, goed, mensen. Er zijn brommers die hard te rijden. Ja. Ja. Ja. Uh, we zijn er inmiddels weer. Want uh, ja, het uh, klokje ja, oh, van gehoorzaamheid... Uh, tikt weer vrolijk verder. Dus... Uh,